Tien uur, dikte de met het animationaal. De mist leidt tot overlast voor automobilisten en het vliegverkeer. Op het Noordoosten en Zuidoosten na is het in het hele land erg mistig. Soms is het zicht minder dan 50 meter. Volgens de ANWB moeten automobilisten zich afvragen of ze echt de weg op moeten nu het zicht zo slecht is. Op Schiphol zijn veel vluchten vertraagd vanwege de mist. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo is het nog altijd onrustig. Een paar duizend betogers hebben er de nacht doorgebracht... waarbij het geregeld tot confrontaties kwam met de oproerpolitie. Gisteren viel één dode en raakten ruim 700 mensen gewond... bij de ergste rellen sinds de val van president Mubarak. Ook vanochtend zet de politie traangas in tegen de betogers... en is het vooral aan de randen van het Tahrirplein onrustig. De demonstranten werpen er barricades op om de ordentroepen tegen te houden. Ze eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Over precies een week zijn de eerste vrije verkiezingen in het land... maar de betogers zeggen dat de hervormingen te lang op zich laten wachten. Over een half uur komt in Amsterdam de ledenraad van Ajax bijeen. De raad van commissarissen komt tekst en uitleg geven... over de aanstelling van Louis van Gaal als directeur... Johan Cruijff komt zeer waarschijnlijk ook naar de bijeenkomst. Hij is het niet eens met de vier andere commissarissen... die afgelopen week de benoeming van Van Gaal bekendmaakten. De ledenraad van Ajax kan de aanstelling niet tegenhouden... maar kan wel de Raad voor Commissarissen naar huis sturen. Gisteravond lieten veel supporters van Ajax in de wedstrijd tegen NAC... hun steun aan Cruijff merken. Ze zongen liederen en hadden spandoeken bij zich. Ook vroegen ze om het vertrek van de andere commissarissen. De Nederlandse golfer Joost Luiten heeft het toernooi in Maleisië gewonnen. Het is voor de 25-jarige Luiten zijn eerste overwinning in de European Tour. De laatste Nederlander die daar ook in slaagde was Robert-Jan Derksen in 2005. De winst levert Luiten ruim 330.000 dollar op. Het vierjarige nevel en mist. Later klaart het in het zuiden op en breekt de zon daar af en toe door. In het noorden kan de mist lang blijven hangen. In de zon wordt het zo'n 8 graden. In de gebieden met bewolking is het frisser. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een waarschuwing in het hele land... met uitzondering van het oosten en zuiden... komt dichte tot zeer dichte mist voor. Duw uw lichten aan en pas bij minder dan 50 meter zicht uw mistlamp. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom. En wat fijn dat u weer naar ons, naar de radio luistert. U heeft ook gelijk om dat te doen, want de radio is immers volgens het rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau de meest betrouwbare organisatie van Nederland. Herinnert u zich nog het Moerman-dieet? Geen vlees, vis of gevogel, te veel granen, groenten, geen vet, geen suiker en nog veel meer wel of niet met het volgen van dat dieet geen kanker krijgen en zelfs genezing van kanker. Dat was de revolutionaire therapie volgens de Vlaardingse arts Cornelis Moerman. De grootste kwakzalver van de 20e eeuw, volgens de Vereniging tegen kwakzalverij of de verlosser, volgens zijn ooit meer dan 10.000 aanhangers en patiënten. Deze week verscheen zijn biografie en daarover straks meer na half elf, na de kolom van Nelleke Noordervliet. Voor die tijd praten we over de eeuwenlange angst voor de islam. Naar aanleiding van de opmerkelijke studie van het godsdienstduo Marcel Poorthuis en Theo Saleming. Marcel Poorthuis, godsdiensthistoricus, hij is onze gast vanmorgen. Hartelijk welkom. De meest onbetrouwbare organisatie van Nederland, wat denkt u? Ja, dat klopt. Dat de kerken hebben die plaats ingenomen. Ja, tot mijn spijt moet ik zeggen, maar ik kan er niet zo snel iets aan veranderen. Het zal u niet verbazen. Nee, dat heeft alles met het seksueel misbruik te maken. Maar het, is ook, het geldt voor alle kerken. Ook de islam? Uh, de islam wordt in Nederland ook wel als heel erg bedreigend gezien. Ja. Maar even nog, de radio op nummer 1. Want het is een onderzoek waarin werd gepeild onder de bevolking... wat je nou de meest betrouwbare organisatie mm -hmm. vindt. De radio op nummer 1. We zijn er natuurlijk heel erg blij mee. Maar heb je als, als godsdiensthistoricus <laughs> iets van een verklaring daarvoor? Nou, het eerste wat ik natuurlijk uh, voor zorg is op de radio te komen. <laughs> Juist. Iemand de man van de tijd. Die slag is in. Goed. Na het nieuws van 11 uur is overteden nog steeds. En dan gaan we het hebben over de opmerkelijke top 10 van foutste Nederlanders aller tijden. We houden allemaal van lijstjes, maar dit is misschien toch wel een beetje vreemde lijst. Uh, hij staat in het laatste nummer van de populair wetenschappelijk tijdschrift Quest. Met daarop politicus, eurocommissaris en geestelijk vader van de Europese landbouwsubsidies, Sikko Manscholt. Wij zoeken straks na 11 uur uit hoe het in vredesnaam mogelijk is dat hij op één lijst terecht is gekomen samen met Anton Mussert en van der Waals. Verder praten we na 11 uur met de Rotterdamse fotograaf Karel van Hees over zijn prachtige boek en tentoonstelling over de bokser en herenkapper Cor Everstein. En dan tegen half twaalf in de documentaire serie het spoor terug... deel 1 van een lijk over de geschiedenis van de beeldende kunstenaarsregeling, de BKR. Dan is het dit weekend het begin van het Wereldbeker Schaatsen... met uh, vandaag... De duizendmeter meter vrouwen en de duizend meter mannen... die worden verreden in Tjeljabinsk in Rusland. En tussen de onderwerpen door houden we u op de hoogte van hoe die wedstrijden gaan. We gaan eerst even naar het nieuws van deze week. Dominee Vlietstra uit Katwijk. U heeft het allemaal gehoord, zou het slaan van kinderen aanbevelen. Goedenavond. Een ongehoorzaam kind straffen met een pak slaag is goed... vindt een dominee uit Katwijk. Katwijk aan zee. Een dorpje vol kerkgemeenschappen. Eén ervan houdt zijn diensten hier in deze sporthal... De hersteld hervormde gemeente. De leden daarvan kregen vorige week deze kerkbrief op de mat. Met een wel erg opmerkelijke boodschap van dominee Vlietstra aan de ouders van een pasgeboren kind. Als uw kinderen kasteiding verdiend hebben, kasteid hen dan. Zonder u te laten afhouden door het geroep of gesmeek van uw kinderen. Hoewel u wat verzachting mag geven. Vlietstra benadrukt dat hij op geen enkele manier heeft willen aanzetten tot lijfstraffen of kindermishandeling. Hij citeerde slechts, zo zegt hij. Dit is dat boekje. De plichten der ouders door Jacob Koelman. Vlietstra schreef in de kerkkrant dat het boekje zeer lezenswaardig is. Nu zegt hij dat met tucht en kasteiding in dit boekje geen lijfstraffen worden bedoeld. De overkoepelende organisatie van de hervormde kerk is het daarmee eens. Dit allemaal is voor ons een reden om toch meer te willen weten over dat 17e eeuwse boek De Plichten der Ouders. Geschreven dus door Jacobus Koelman, waar Flietstra naar verwijst. En om dat te weten komen, hebben we nu aan de telefoon... hoogleraar historische pedagogie Leenert Groenendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertelt u eens, wat is dat nou precies voor boek... dat plichten der ouders van Koelman? Uh, het boekje dat is nog altijd uh, verkrijgbaar in, uh, in de boekhandel. In een uh, herziene vertaling. Maar het is al verschenen in 1600. Uh, 79 uh, En de, de auteur daarvan was predikant... ...en tevens uh, was hij gepromoveerd in de, in de filosofie. Hij was een, uh, een, een ijverige dominee in Sluis in uh, Zeeuws-Vlaanderen... ...waar door zijn, uh, zijn opstelling in die, in die plaats uh, moest hij het uh, veld ruimen... ...want hij was namelijk nogal gekant... Tegen het je houden aan allerhande formulieren, bijvoorbeeld bij het, uh, het sluiten van, van huwelijken. was hij er veel meer voor om een, de mensen toe te spreken, degene die wilde trouwen vanuit het hart. Mm -hmm. En dat ligt ook een uh, link naar zijn pedagogiek uh, boekje, want daarin manifesteert hij zich allerminst als een, uh, als een koele man, maar uh, als iemand met een, uh, een hart voor, uh, voor de opvoeding die de ouders graag wilden voorlichten en toerusten. En ik denk dat eigenlijk de kern van zijn verhaal is... probeer met je kinderen al zo vroeg mogelijk een goede band te ontwikkelen. Uh, probeer hun uh, hart te winnen. En als je dat voor elkaar krijgt... dan heb je grote kans dat de kinderen ook uh, genegen zullen zijn... Om, om jouw adviezen, om, om, om je raad ook uh, op te volgen... Was het een revolutionaire geest, deze meneer Koelman? Ik, ik denk dat je, dat je kan zeggen dat uh, bij hem eigenlijk de aanzet is te vinden van, uh, van de moderne pedagogiek. Dat, dat klinkt misschien uh, wel ver, verbazingwekkend in deze tijd, nu er zoveel om dominee Koelman is te doen. Maar helaas uh, heeft uh, de dominee, die ook in de belangstelling staat... Uh, Friedstra, toch ja. eigenlijk op een hele ongelukkige manier de aandacht op Koelman gericht. Want, want even nog, in, als het boek verschijnt, dus 1679, ja. zegt u. Is er in die tijd nog geen uh, leer zeg maar, die zich bezighoudt met hoe je met je kinderen omgaat? Dat is vernieuwend. We hadden natuurlijk wel de, het werk van, uh, van Jacob Katz. Maar dat Precies. valt eigenlijk qua, qua gedetailleerdheid volstrekt hij het uh, niet bij wat uh, Koelman uh, naar voren uh, heeft gebracht. En waar baseert meneer Koelman zich op? Uh, empirie? Hij heeft, bijvoorbeeld uh, heeft hij heel veel geprofiteerd van het werk van, van Erasmus uit uh, de 16e eeuw. Erasmus, de, de christenhumanist, die brengt naar voren. Je moet kinderen al vanaf jonge leeftijd proberen te, te gewennen aan datgene wat je beschouwt. Als het, uh, als het goede. En geef ook het, ook het goede voorbeeld. Maar dan, nu komen we dan toch helemaal vanzelf, weer op dit, uh, die kastijding. die er dan blijkbaar onlosmakelijk ja, mee is. Ik ben blij dat, uh, dat u dat zegt. in het uh, citaat dat is, uh, is aangehaald. Uh, daar wordt ook gezegd: als het, als het echt nodig is. en dan mag je ook zo lezen. als het ook echt niet anders kan, als het echt hoog gaat. Uh, kinderen die tonen zich na. Nou, dat je geprobeerd hebt he, met ze te praten, het goede te wijzen... en dus op een verbale manier ook ze te corrigeren... dan kan er een moment komen uh, ja, dat je zegt... Koelman dan, en dan ben ik het niet eens met Vlietstra en de zijnen die zeggen dat je dan niet moet slaan. Dan zegt hij, dan is het geïndiceerd om de route toe te passen. En dan geeft hij daar een heleboel regels bij... Uh, die hij ook zegt van denk erom, als je zelf in woede ontstoken bent, laat het dan alsjeblieft achterwege, want dan gaan er ongelukken gebeuren. Dus eigenlijk moet je zeggen dat wat hij in zijn, in zijn boekje naar voren heeft gebracht, het is, een, het is een uiterste middel dat je alleen maar mag gebruiken als er werkelijk sprake is van, van hal, halstarigheid, kinderen die niet willen luisteren. Maar, ja. maar, maar, Begeven, maar... Als, maar als je de citaten, als je tenminste in de kranten en zo dat boekje ja. goed geciteerd is... ja, dat ligt er toch echt niet om, hoor. Dat, dat kan nog zo modern zijn voor die tijd als het maar denkbaar is... maar ondertussen ligt het er niet om. Het, uh, het, het, is een, het is een uiterste middel en waarvan zegt hij... bijvoorbeeld als kinderen die hebben iets van je gebroken... een mooi porseleinen kopje, uh, dat, dat kan helemaal geen aanleiding zijn om daar dan een fel... Op te reageren. Alleen als er echt sprake is. van bijvoorbeeld. kinderen vol, volharden in, in liegen. En, en bedriegen. wat hij toch ziet als. in strijd met. Uh, de, de geboden van God. En je hebt alles gedaan om ze op het goede pad te brengen. en dan zegt hij in die situatie. ja dan is dat geïndiceerd en baseert hij zich op. Ik, ik op kan me trouwens nauwelijks geeft. voorstellen dat in 1679 dat een uh, aanwijzing is die mensen nodig hebben. Want kastijden was toen toch een veel gewoner ding dan uh, nu. Kasteide Het was, zal niet een uh, aha-erlevenis zijn geweest voor de mensen uit de 17e eeuw, toch? Ik, ik, zou, ik zou willen zeggen dat, dat, dat, dat hij uiteindelijk uh, aanwijzingen geeft om, om niet zo snel je... Losse handjes ja, ja, ja. te gebruiken. Maar dan nog even, want over ja. het woord kastijding is nogal veel te doen. En ik denk ja. dat we daarmee ja. af moeten sluiten. Want Vlietstra beweert nu van. Ja, nee, maar met kastijding bedoelt hij helemaal niet dat je erop los moet beuken. Dat is eigenlijk ook gewoon een strenge blik. Ja, dat is toch. Is ja, dat nou. Sorry. Is dat wat hij bedoelt? <laughs> is dat wat hij uh, uh, nou, uh, bedoelt, deze weerkoming? Nou, dat, dat heb ik eigenlijk al, al aangegeven. Nee, dus... Vlietstra heeft dat uh, uh. inderdaad verkeerd weergegeven. Uh, uh. Natuurlijk. Uh, primair moet er inderdaad een strenge blik zijn, de wenk met de ogen en, en noem maar op. Maar als dat niet lukt, ja, dan moet er inderdaad uh, geslagen worden. Dat zegt hij heel nadrukkelijk en daarvan vinden wij nu uh, ja, dat dat ongepast is. Bovendien, we mogen dat ook, ook niet meer en dat had natuurlijk ook graag de voren gebracht uh, moeten worden door, uh, door dominee Vlietstra. In die zin kunnen we daar nu niet meer mee uit de voeten, maar ik wil alleen maar aangeven in de context van... De tijd gezien, dus dat we Koelman we anders plaatsen. moeten waarderen dan... Uh, dan we moet het moeten hem anders waarderen, historisch, en, maar alsjeblieft niet... nu gebruiken als een ja. voorbeeld van hoe het moet. Dus eigenlijk moeten hersteld hervormende gemeenten... de orthodoxe protestanten en dominee Vlietstra... moeten gewoon Koelman nog, nog één keer eens goed en zorgvuldig gaan lezen. Daar komt nee, het op neer. Ik ben het volstrekt met uw conclusie eens. Hartelijk dank. Leender de Groenendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. <coughs> Sorry. Ooit waren de Mooren of de Mohammedanen de vijand waar we net zo bang voor waren als voor de Rus in de jaren van de Koude Oorlog. Ze bezetten het Heilige Land, namen in 1453 het christelijk Byzantium in en stonden in de 17e eeuw aan de poorten van Wenen. Pas lang daarna werd men in het Westen wat minder bang voor de Turk. Toen het Ottomaanse Rijk instortte... ontstond er zelfs enige belangstelling voor de andere zo exotische cultuur. We lazen de verhalen uit Duizend en één Nacht... en droomden weg bij Karaben nemzi de old shatterhand van de woestijn. En in Nederland deed men zelfs aan islamologie... in de figuur van Snoek Hugonje. De wetenschapper die in Mekka op onderzoek uitging... voorzien van een inheems liefje. Alles werd weer anders na 9-11. Toen bleek dat we de vijand in eigen huis hadden gehaald. Dat althans beweerde men in steeds meer kringen. Sindsdien is Nederland verdeeld door de islam. Wie ervoor is, wordt voor politiek correct uitgemaakt. Wie er tegen is, leidt aan een fobie. En wie er niets over wil horen, wordt voor dom en naïef versleten. Ja, zo is ongeveer de huidige stand van zaken. Met een chic woord noemen we dat gepolitiseerd. En het is daarom goed dat er twee historici de tijd hebben genomen. Marcel Poorthuis en Theo Salemink om een dikke studie te schrijven over hoe dat nou zit met de islam en Nederland... en met onze omgang met en kijk op en al dat soort zaken. Het boek heet Van harem tot fitna. is uitgekomen bij de Valkhofpers in Nijmegen. En Marcel Poorthuis, we hoorden hem zo net al, zit hier bij ons aan tafel. En met hem gaan we het nu hebben over 150 jaar Nederland en islam. Marcel Poorthuis, eerst even dit. Dit is, jullie, het is een triologie. Jullie hebben een boek geschreven van 900 pagina's over Nederland en de... Joodse geloof. Ik geloof een boek van 500, 600 pagina's. Maar hou me te goed, kan er een paar naast zitten... over Nederland en de Oosterse godsdiensten. Uh, en nu dan Nederland en de islam. Het beste voor het laatst bewaard. Ja, zeker het meest actuele en het meest netelige ook. Hè? Dus op zich is de volgorde denk ik goed gekozen. Ja, gewoon beginnen bij de Joden. <coughs> bij het Joodse geloof. We beginnen bij de Joden, omdat het natuurlijk ook toch... de meest directe relatie is die Nederland heeft gehad... Maar uh, de islamisch staat helemaal op de agenda. Goed, als, uh, als we nu kijken naar, naar het heden en, en naar het verleden. Doet het wat je nu om je heen ziet, het hele debat, wat noemen het al die driedeling voor, tegen of, of zogenaamd naïef. Doet dat een belletje rinkelen? Dit hebben we eerder gehoord, eerder gezien. Um, ik zou niet direct die parallel willen trekken... met, uh, met hoe we tegenover de joden uh, hebben gestaan in Nederland. Uh, parallel tussen anti-islamisme en antisemitisme... kan soms heel verwarrend uh, werken. Dus ik zou die parallel niet direct willen trekken. Um, ik zou wel willen zeggen dat Nederland enorm in verwarring is... als het over de islam gaat. Ja, maar ik bedoel, doet dat, Is dat eerder gebeurd? Is dat nieuw? Dat we zo in verwarring zijn over ja, de islam? Volgens mij is het nieuw is... en het heeft ook te maken... met wat de politiek is gebeurd. Um, eigenlijk was het de rust affaire... Nog meer dan 9-11 die uh, enorme verwarring heeft gezaaid. En je ziet eigenlijk voor het eerst dat links en rechts opeens Zouden niet Russie, meer gescheiden ja, De, de... de, de duivelsversen, ja, dat zou dan godslastering geweest zijn enzovoort. Ja. En wat natuurlijk het meest schokkende was, dat, was dat Nederlandse moslims dood aan Rusti uh, riepen. En toen zag je dat, laten we zeggen, erkende progressieve journalisten als Rines Ferdinanders en uh, Jan Blokken... opeens riepen, het gevaar is onder ons. Hè. Het grote gevaar zit in Teheran, maar hij heeft zijn pionnen in Nederland neergezet. En eigenlijk was er helemaal geen verschil meer op dat moment tussen links en rechts. En die verwarring, die is nieuw. Die kennen we niet eerder. Nee, nee. Ja. dit is een totale scheiding. Laten we zeggen, een, de oude scheiding der geesten tussen links en rechts... en, en ook de verschillende religieuze denominaties. die valt dan op een gegeven moment helemaal weg. Maar, maar komt dat dan ook... Nou ja, goed, laten we eerst maar naar dat verleden duiken... voordat we daar verder over hebben. Want wat natuurlijk genoemd moet worden is het christendom. Dat maakt misschien cruciaal verschil. Want we kijken nu als, laten we maar zeggen, moderne mensen... naar de islam als gevaarlijke bedreiging. Ja. Uh, in de tijd waar jij het over hebt... Keek, de meeste Nederlanders keken in de eerste plaats als christen naar die islam. Ja. Uh, hoe uh, belangrijk was dat? Want we ja, hebben het over vanaf 1850. Ja, precies. Nou, ik denk dat je vanaf 1850... Toch moet zeggen dat Nederland eigenlijk een, een eenheid was wat dat betreft. En vrijwel iedereen was natuurlijk ook christen, dus er was geen verschil. Bovendien, er waren geen moslims in Nederland. Dat maakt een groot verschil. De moslims komen pas vanaf begin 70e jaren in beeld. Eh, van de 20e eeuw. Dus. Van de 20e eeuw. Ja, ja. En dus voor die tijd heeft men eigenlijk uh, maar een paar bronnen. Dat zijn reisverhalen, dat zijn spannende boeken. Dat is Duizend in één Nacht. En vergeet niet de missie en de zending. Ja. En paradoxaal genoeg zou je kunnen zeggen... dat Nederland eigenlijk uh, eeuwenlang een land is geweest... met meer moslims dan christenen. Want heel Indonesië behoorde tot Nederland. En dat was 50 miljoen moslim-onderdanen moslim onderdanen die je erbij had. En wat ons getroffen heeft, is dat aan de ene kant... zeker in de protestantse wereld... er een hele grote betrokkenheid op Indonesië altijd geweest is. Maar dat toch die omgang met de islam daar... dat hij helemaal niet doorgewerkt heeft in Nederland daarna. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... de Indische lessen, hè, waar de socioloog van Doorn over sprak... die zijn er helemaal niet. We hebben er niets van geleerd. Dat begrijp ik niet helemaal, want je zou zeggen... Uh, wat, wat moeten wij dan ook met een, met een geloof... waar hier geen vertegenwoordigers van zijn... wat, wat zouden we daarvan hebben moeten leren... dan van de islam in, in, in ons Indië destijds? Nou, je zou het eerst maar inhoudelijk... Hè, zou je dus hebben kunnen leren van wat, wat is de islam eigenlijk inhoudelijk, wat, wat zijn de belangrijke uh, fundamenten van dat geloof, wat is de Koran eigenlijk, uh, is het zo dat de Koran onmiddellijk gewelddadig is, nou dat blijkt in Indonesië in die tijd helemaal niet het geval te zijn, maar je zou ook nog kunnen kijken naar op welke manier leeft in Indonesië, leven al die verschillende religies samen, want Indonesië is natuurlijk ook een Staalkaart van verschillende religies. Hè. Je hebt het christendom, een kleine minderheid. Je hebt de islam. Je hebt de Javaanse godsdienst. Je hebt het Hindoeïsme. En feitelijk heeft dus Indonesië bij de onafhankelijkheid. is er op een hele goede manier in geslaagd. om al die verschillende religies bij elkaar te houden. Met die Pancasila, de vijf zuilen. Ja, schijnt de op de molukken overigens wel eens ja, mis te gaan. Ja, uh, nee, in maar niet. Dus ja, ja, moslims en, en christenen. Er gaat heel veel mis, maar dat komt door het fundamentalisme. He, dus het moslimfundamentalisme maakt eigenlijk alle vormen van samenleven... Uh, verstoord. Die zijn een bom onder dat multiculturele uh, Absoluut, religieuze Absoluut. Maar dat experiment. wil dus niet zeggen dat ja. Indonesië bij de onafhankelijkheid, waar Nederland trouwens Mordekus tegen was, maar uh, dat wil niet zeggen dat, dat dat toen niet een heel bijzonder model was van pluralisme. Goed. En daar heeft Nederland ook niks mee gedaan. We hadden daar een les kunnen leren, zeg je. Die hebben we niet geleerd, hoewel we wel Snoek Ogronje hadden, die natuurlijk met, met, met artikelen en dingen terugkwam uit ja. het moslimgebied. Maar Snoek Ogronje was ervan overtuigd dat de islam niet aan democratie toe was. Die had eigenlijk een een vrij negatief idee over de politieke kant van de islam. Ja, en waarom denk ik nou meteen, wat, dat klinkt niet eens eh, helemaal onverstandig? Nee, maar de onafhankelijkheid van Indonesië bewijst dat hij ongelijk had. Want het is gelukt. Anders, had de, anders hadden we moeten zeggen: Indonesië moet niet onafhankelijk worden, want ze zijn er niet aan toe. Ja, dat zei heel Nederland. Nou, Nederland heeft wel zwaar op het verkeerde paard gewerkt. Goed. Je zegt: we hebben niet geleerd van de ervaring en de kennis van. Ons Indië. Ja. En dat betekent dus dat de andere beelden over de islam, die we kennelijk al wel hadden, dus met betrekking tot de kruistochten, de, de Arabieren als rovers, et cetera, die, die zogenaamde stereotype beelden, dat die kennelijk zo sterk waren dat daar niet iets anders voor in de plaats kon komen of tussen kon komen. Als we nou even die stereotype beelden bij de kop pakken, hoe, hoe zien die er dan uit? Uh, was, wat was het eerste probleem? Was het wij zijn christenen en hier hebben we te maken met een valse godsdienst? Uh, dat is een belangrijk punt, met name in het uh, zwaardere protestantisme. Hè. De, uh, de SGP baseert zich nog steeds op de zogenaamde drie formulieren van eenigheid, En daar staan een aantal woorden in. Namelijk, uh, de overheid uh, is gehouden de valse godsdienst te bestrijden. En het Rijk van de Antichrist uh, omver te werpen. En dat werd op de islam toegepast. Trouwens ook op de Romeinse kerk. Uh, bien Tournedische Trovee Ensemble, hè, dus die zaten fijn bij elkaar. De ChristenUnie beroept zich niet meer op die woorden. Maar de SGP houdt dus onverkort vast aan die formulering. Dus dat wil zeggen dat in het orthodoxe protestantisme... het idee van islam als valse godsdienst eigenlijk nog steeds ja, gehandhaald was toen, nu is dat een kleine uh, te verwaarlozen... Het is niet zo klein. Nou ja, nee, nee, nee, want je krijgt weer een nieuwe input ja. uit Amerika. Hè, dus ja. de christenfundamentalisten ja. die in Amerika ja. krachtig zijn... die hebben een grote invloed, groeiende invloed in Nederland. En feitelijk, ik zou bijvoorbeeld de hele EO daartoe willen scharen... Ja, dus je zegt, die is groter dan we denken. Het is nu een hele flinke minderheid. Toen was het een nog grotere deel van de bevolking wat christelijk was... en wat dit als een valse godsdienst ja. zag. Ik moet daar uh, wel bij uh, zeggen dat het woord vals in, in Nederland... natuurlijk een beetje een uh, dubbele betekenis heeft. Vals betekent eigenlijk dwalend he, in het oude Nederlands. Dus het is niet vals in de zin van gemeen... maar het woord wordt wel nog steeds zo gebruikt. Het is er gewoon sympathiek bedoeld. Jullie hebben het licht nog niet gezien. Ja. Ja. Precies, maar Hoe... dat betekent ook dat de overheid... mag geen actieve steun aan de islam geven... want het is een valse gods. Ja. Is hier in dit verband ook nog verschil... als we het over de 19e eeuw hebben tussen katholiek en protestant? Ja, er is een enorm groot verschil. Uh, en dat komt volgens mij... Uh, omdat de katholieken zelf een minderheid zijn geweest... en dus uh, zich enorm hebben moeten... Uh, ontworstelen aan de, de dictatuur zeg maar, van het protestantisme. En door die geschiedenis van emancipatie en verzuiling... heeft uh, het katholieke volksdeel... en ook wel de, de middenstroom van het protestantisme... Heeft veel meer begrip voor de islam. Maar op, op, op wat dus, manier hoe uitzicht dat dan? Ja. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. De oudere politiek van het CDA was behoorlijk positief ten aanzien van de positie van de islam. Bijvoorbeeld bijzonder onderwijs hebben ze naar gekeken. Ze hebben gekeken of, of verzuiling, of dat misschien toch nog een mogelijkheid ook nu zou zijn voor de islam. Dus je ziet eigenlijk dat het CDA een gevoeligheid heeft voor de islam. En die erfenis is het CDA nu razendsnel kwijt aan de raak. Maar op wat voor manier... CDA, we zijn in de 22e eeuw, maar wat voor manier heeft Nederland, hebben protestanten, en dan <coughs> wel katholieken in de 19e eeuw met islam te maken? Nou, dat is dus alleen zeg maar, op afstand. Dat is dus missie en zending vooral. Dus mensen die naar die landen toe gingen, overigens daar weinig succes hadden bij moslims. Want moslims zijn buitengewoon moeilijk te bekeren, kan ik vertellen. Een en, beetje uit ervaring, want zo, nee, kan, zo dat, zeg je het. Nou, Ik kan het vertellen, omdat ik al die missieblaadjes ja, heb, al die, ik heb al ik al. Missie, uh, doorgelezen. En er wordt bijvoorbeeld gezegd dat twee missionarissen... die worden echt geëerd, want die hebben vijftig jaar gewerkt... en geen één bekeerling gemaakt. Nul. Geen één. Ja. Ja. Nee, maar goed, dan is ja. dus toch de relatie met de islam op afstand. Dus ja. Ja. Daar, daar kunnen dat we daar van alles over vinden en denken... maar dan raakt het de, de, de normale... Man in de straat, om dat begrip te maar weer eens even te gebruiken. Niet de gemiddelde protestant dan wel katholiek in Nederland heeft er in feite niks mee te maken. Nee, dat klopt. Dus... En dat wordt natuurlijk heel anders op het moment dat de gasten bij in Nederland komen. Precies. En dan ontdekken we eigenlijk iets heel vreemds: namelijk dat de kerken veel eerder zijn met te begrijpen dat het hier om moslims gaat, terwijl de politiek nog heel lang ervan uitgaat, dit zijn bij, dus die zullen ook wel weer vertrekken. En we moeten wat huisvesting regelen... maar dat er ook nog een religieuze identiteit een rol speelt... is eigenlijk voor de politiek heel lang nog verborgen gebleven. En dan zie je dus dat de kerken eigenlijk een pioniersrol gaan spelen... in begrip, zo heet het blad ook, dat ze in 1974 al oprichten... het begrip voor de islam. Ja. Dat is de werkelijkheid van de 20e eeuw. En dan ja. moet Nederland zich werkelijk verhouden tot de moslims... Ja. In die 19e eeuw, dus waar ook een groot deel van jullie boek over gaat... hebben we dus eigenlijk over gedachten, beeldvorming... over iets wat je eigenlijk alleen maar uit boeken kent. En daar zitten toch een paar dingen bij waarvan jullie zeggen... die komen nu weer terug, die stereotypen. Ja. Laten we een paar even als voorbeeld nemen... en dan kijken of die stereotypen inderdaad ook zijn teruggekomen. Maar dan moet dus even, moeten we ze toch eerst even bespreken. Nu beschrijven jullie bijvoorbeeld uh, een, een katholiek boek... Uh, ergens in de midden, uh, ik geloof midden 20ste eeuw, maar je moet me maar corrigeren als ik het fout heb. Ja, 1955 zie ik hier. Ja. Uh, geschreven door Peter Anton Johannes Spoor. En het boek gaat over een katholiek martelaresmeisje. wat in handen komt van een verkeerde Mohammedaan. van een Arabische krijger, Ali Baba. Wat is er aan de hand? En wat is het stereotype beeld wat er dan. Ja, dat boek, dat boek is uh, uitgegeven door de Paters van de Heilige Geest. En de verteller is een, uh, echt iemand die spannende kinderboeken weet te maken. En het boek is dus op lagere scholen uh, heel veel gebruikt. Maar het had duidelijk tot doel om met name meisjes te bezielen uh, van uh, verlangen om naar de missie te gaan. En om dat te doen, wordt er dus een hele vrede sheik uh, opgevoerd die dat uh, christenmeisje uh, wil doden. En uiteindelijk doodt hij haar ook en werpt haar in een termietenheuvel. Dat is allemaal heel afschuwelijk. Uh, maar die sheik had een zoon. En die zoon die is overtuigd dat Naomi, de martelares, dat zij gelijk heeft. Bovendien heeft Naomi haar leven ook gegeven in ruil voor de ziel van. De zoon van de sjeik. En de zoon van de sjeik wordt dus christen. En dat was wervend bedoeld, dat verhaal. Dat je denkt als meisje, dan, nu ga ik ook. Want dat, uh, dat is bijna een zelfmoordcommando-achtige manier van denken. Ja, maar dan moeten wij toch de katholiek in die tijd uh, begrijpen. Uh, er is bekend dat een keer uh, meisjes bij elkaar waren... en dat er gezegd werd, jullie worden uitgezonden naar de missie... maar het is zo gevaarlijk dat er misschien de helft van jullie niet terugkeren. Goed. Iedereen maar... ging. Maar even, even die, dat, dat, dat uh, beeld van de Arabier wat ik gegeven Want, want daar gaat het natuurlijk ja. in feite nu om. Uh, gewelddadig, woest. Uh, onbetrouwbaar hoort dat er ook bij. Onbetrouwbaar, vreed, uh, anti-vrouw. Want dat is ook nog iets dat uh, Naomi krijgt op een gegeven moment steun van alle vrouwen van de stam. Want de vrouwen hebben opeens... Het idee, hey, deze Naomi die heeft een beeld van de vrouw waarin wij wel meetellen. En op dat moment beseft de Sheikh pas goed hoe gevaarlijk het is. Want nu gaan alle vrouwen in opstand komen. Ja, en, en gaat dat beeld ook terug op bijvoorbeeld het beeld wat men op dat moment heeft van Mohammed. Als, ja. als zinnelijk en gewelddadig. Zinnelijk en, en gewelddadig. En vrouwen zouden geen ziel hebben en zouden dus niet in het paradijs kunnen komen. En het is een aaneenschakeling van, uh, van clichés, gemengd met halve informatie. Ja. en dan speelt ook nog bijvoorbeeld Anton Pieck die we allemaal kennen van ja. de Efteling in dit verband een zekere rol want die heeft een boek geïllustreerd dat heet De wraak van de Tuarek Tua en daarin zijn plaatjes waarin de Arabier ook weer als, nou ja zeg jij het maar wordt Ja gegeven. eigenlijk hetzelfde alleen Anton Pieck is natuurlijk een hele goede tekenaar dus die, die brengt het haar scherp in beeld je ziet een karikatuur van een een joodse koopman, nou dat is dus uh, een grote haakneus en, en een valse blik in de ogen. Dan zie je uh, een karikatuur van de Arabieren, vreed uh, met een met, uh, dolk in de hand. En dan, toevallig omdat het in Afrika speelt, zie je ook nog beeld van een zwarte, dikke lippen, uh, bezig met de kookpot op te stoken. Ja. Dus het is eigenlijk één grote uh, karikatuur van eigenlijk alle niet-Nederlandse identiteiten. En diezelfde Anton Pieck maakt ook plaatjes bij vertellingen Duizend en Eén Nacht... waarin ja. de Arabier ineens een edele krijgen wordt... en de vrouwen exotisch en mooi en ja, spannend. maar daar speelt natuurlijk iets heel anders een rol. De Nederlander had kennelijk toch het gevoel dat hij zelf wat kil en koud was... en dat hij ook op liefdesgebied niet zo heel erg veel presteerde. Dus de Oriënt werd toen lok en verte... Uh, de, de sluier had toen bepaald niet het idee van onderdrukking van de vrouw. Maar de sluier was juist mysterieus. Hè? Dans van de zeven sluiers en, enzovoort. Dus de Oriënt werd eigenlijk. Alles wat de Nederlanden miste. dat werd uh, aanwezig geacht in de Oriënt. Maar als je dit nu allemaal samenvat. Hè, die hele 19e eeuw. en een groot deel van die vroege 20e eeuw. tot ergens in de jaren 70. dan is dat hele beeld. aan de ene kant angst. aan de andere kant fascinatie. Ja. Maar het maakt tegelijkertijd ook een ja, heerlijk onschuldige indruk. Dat je denkt: ach. Het is allemaal aandoenlijk in zekere zin, al die, dit soort misverstanden. Ja, dat, uh, dus, dus hoe wordt het... Nu is het ineens iets problematisch geworden. Ja. En terwijl je toch ook kunt zeggen... Ja, dat antivrouw en dat gewelddadige, dat zijn niet alleen maar karikaturen. Nee, maar... Dus we hebben toch ook misschien wel een beetje een probleem. Eh... Uh... Kijk, dat we een probleem hebben, dat, dat, is, uh, dat zal zeker zijn. Maar we hebben vooral een probleem met onze eigen beeldvorming, denk ik. Ik denk, dus, nou, ik denk dat de Nederlander... Uh, dat die... Uh, uh, Laten we zeggen, vanaf de zeventiger jaren... is er eigenlijk hard gewerkt aan een uh, goede voorlichting over de islam. Met name dus door uh, de kerken. Dat waren ook vaak mensen die zelf in Arabische landen geweest waren. Bijvoorbeeld uh, ook missionarissen. Die eigenlijk als pioniers in Nederland... Uh, over de islam kan vertellen. In protestantse uh, kerken waren het ook mensen die Arabisch kenden... de Koran hadden bestudeerd en een buitengewoon goede voorlichting gaven. Maar wat zie je nu? De impact van de kerken op de samenleving neemt heel duidelijk af. De secularisatie neemt toe. En wat mensen dus niet goed beseffen is dat de religie als zodanig gemarginaliseerd wordt... en uh, met wantrouwen bekeken. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de islam. Je bedoelt de wijze waarop... als wij openen met een verhaal over een, een, een 17e-eeuwse dominee... die tuchtiging uh, be, bepleit... Ja. Dan zijn wij vergeten als samenleving dat die man ook nog hele andere dingen vond. Nou, we en alleen dan... zijn we vergeten dat het simpelweg een Bijbelcitaat is. Ja, of die hele tuchtige dus, staat dus gewoon met, in het boekspreuk. Met andere woorden, uh, Nederland zou anders over de islam kunnen denken. als missie en zending weer wat actiever waren. en de kerken wat een grotere. Maar dat is voorbij. Dus over de zaken, of niet? Nou, nee, dat, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik denk dat uh, Nederland. Uh, die zou een beter beeld van de islam kunnen krijgen, maar van alle religies. De laatste zaken, dat was de besnijdenis van jongens en het ritueel slachten. Dat betekent dat het niet alleen tegen de islam gericht was, dat was ook tegen het jodendom gericht. Goed. Het is ongelooflijk hoe dat binnen dus, een paar ja, maanden in Nederland uh, beklonken was. Dus... Marcia Poorthuis, afsluitend rest jullie één ding te doen. Jullie hebben ja. bij elkaar ongeveer zo'n 2100 bladzijden geschreven over het jodendom, het hindoeïsme, godsdiensten en de islam. Daar moeten jullie nu een kleine bestseller-editie van maken... van gemiddeld 100 pagina's per boek. En dat in een leuk, leuk bandje zetten. En dan in alle Bruna's en uh, Librische boekhandels neerleggen... zodat wij als Nederland... Uh, Dankzij jullie weer een beetje begrijpen hoe het zit. Nou, lijkt mij een voortreffelijk plan. Goed, doen we het zo. Dank en, voor je aanwezigheid. En, en, en tot die tijd kunnen mensen gewoon het boek van Harem tot FITMA lezen. Hè, wat Zeker. uitgegeven is bij de Valkhof Pers in Nijmegen. Marcel Borthuis, hartelijk dank. Dan is het nu de hoogste tijd om vier minuten over half elf. Voor de kolom van Nelleke Noordervliet. Twee weken geleden passeerde op de Amerikaanse televisie een schokkend filmpje. Het was op YouTube gezet door een 23-jarige vrouw... die had vastgelegd hoe ze enkele jaren tevoren door haar vader met een riem... die hem door de moeder was aangereikt, was afgerost. Het meisje had zonder papa's toestemming op de computer muziek gedownload. Met de plaatsing van het filmpje op YouTube doorbrak ze een taboe... Lichamelijke afstraffing in gezinsverband... behoort nu eenmaal tot de intieme geheimen achter de voordeur. Pikant detail, vader is rechter van beroep en behandelt kinderzaken. Hij heeft het feit erkend, maar is zich nog altijd van geen kwaad bewust. Onze eigen Katwijkse dominee Vlietstra beriep zich voor kinderkastijding... op een voor hem nog altijd gezaghebbend 17e eeuws geschrift. Een ander gezaghebbend geschrift uit die tijd... was het werk van meester Valkoog, what's in a name, die niet alleen de taak van de bovenmeester onder de loep nam... kunnen lezen en schrijven was van secundair belang... maar ook de geboden en verboden voor leerlingen beschreef... die op een poster in de klas werden gehangen. Ze mogen niet vloeken en schreeuwen... en onfatsoenlijk langs de straat slieten. Ze mogen niet spelen om geld, niet liegen... Niet elkaar met messen bedreigen, niet spijbelen, niet stelen... niet door de tevelden staande rouzen, niet naakt baden... niet zijn eten aan de katten en honden voeren, niet spugen. Dat gedrag was kennelijk aan de orde van de dag. Alleen die tevelden staande oogst is in onze tijd misschien iets minder van toepassing. Slaag was een maatregel die bij het opvoedingspakket hoorde... zowel thuis als op school. Er was beloning voor goed gedrag... Meestal matig verstrekt, want braafheid was normaal. Dat hoefde niet ook nog eens beloond. Er was straf in vele variaties. Uitgekafferd worden, in de hoek staan, strafregels schrijven, nablijven... aan je oor de gang op worden gesleurd... met het rietje of de plak vanijn nog op je vingers worden getikt... over de knie worden gelegd. Elk vergrijp had zijn bijbehorende straf. Elke meester het wapen van zijn voorkeur... Thuis kon een kind aan tafel opeens een draai om zijn oren krijgen... of een tik op zijn vingers. Het gebeurde bij ons in het gezin eigenlijk nooit. Maar ik kan niet met de hand op mijn hart beweren... dat mijn ouders tegen incidentele, lichte lijfstraffen waren. Het bekende corrigerende tikje voor dreinende kleuters. Ik weet heel zeker dat mijn grootvaders sloegen... tot hun zoons groot genoeg waren om terug te slaan... Een van mijn ooms hanteerde daadwerkelijk de riem. Die verloor de proportionaliteit regelmatig uit het oog. Mijn moeder ging nog wel eens op hoge poten naar buiten... om kinderen die mij pesten een pet te geven. Laat ik het niet nog eens merken, riep ze dan dreigend. Toen kwam de kentering. Opvoedmethoden werden niet meer van ouders op kinderen doorgegeven... maar ons door geleerden en deskundigen voorgehouden... in tijdschriften en boeken... De eeuw van het kind was aangebroken. Ouders onderschikten zich aan de wensen van het kind... en aan kinderen werd overgelaten zichzelf op te voeden. Wie is er nou het best in staat de eigen behoeften te beoordelen? Dat is het kind toch zeker zelf. De ultieme democratisering. De onderhandelingshuishouding was geboren. Slaag werd gezien als een zwaktebot. En bovendien ging het leed van een klap... veel dieper dan de gloeiende wang of de pijnlijke hand. Het ging een leven lang mee trokken ouders en school en politie altijd één lijn. Nu werd onduidelijk waar de grenzen lagen. Kinderen speelden de boven hen gestelde handig tegen elkaar uit. Inmiddels is de sling slinger weer aan het keren. De strafregel is terug. Omdat ik het zeg, is terug. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Herovert aanhangers. Haal het rietje en de plak maar van zolder... als je iemand maar niet in coma slaat. Ja, Nellke de, Noordervliet, de, de nieuwe flinkheid. Even, een, uh, we wachten, want dat heb ik net aan het begin van de uitzending uitgelegd, uh, op een verslaggever die vanuit Chelyabinsk ons vertelt hoe het gaat met de duizendmeter schaatsen voor vrouwen in de wereldbeker. Um, ik hoor elk moment of we daar nu contact mee hebben. Maar tot die tijd, ik even. Want we hadden het voor de uitzending over het enige onderwerp... waar iedereen in Nederland nu natuurlijk over praat. En op dit moment begint de ledenvergadering in Amsterdam. Het nieuwe schisma uh, kruif dan wel van gaal. Ja. En volgens jou is Nederland nooit zo verdeeld geweest sinds? Nee, sinds. De, de reformatie waarschijnlijk. Het loopt net als in de 17e eeuw dwars door gezinnen heen. Dwars door vriendenclubs. Uh, het is echt... Uh, de een is voor, de ander is tegen. En ja, alle andere loyaliteiten moeten daarvoor wijken. Uh, en ik moet u, jullie eerlijk zeggen... ik ben tegen Kruif... Dit deel hadden we niet willen horen, maar goed. Marcel, Marcel, Marcel, Marcel. Marcel, Marcel. Marcel, Marcel. Marcel, Marcel. Marcel, Marcel. Marcel, Marcel. Er moet wel eerst iets gebeuren voordat er iets kan gebeuren, Nelleke. Ja, dat is absoluut waar. D dit was Kruijff. Als, als voetbalfilosoof en als Nee, Maar jullie trokken historische parallellen. Uh, Marcel Porthuis, jij ook. Want, uh, ja, nou ja, dus uh, kijk, het traditionele idee was Ajax, Feyenoord, uh, Beatles, Stones. Hè? Dus het liep keurig tussen de clubs in de. Wat nu echt protestant nieuw is. of katholiek? Uh, Protestant-katholiek. Nou, dan weet ik weet niet of dat helemaal zo klopte. Maar in elk geval, je had een aantal scheidslijnen die gewoon altijd kloppen. En ik ben het wel met Nellek eens... dat nu loopt het dwars door één club heen. En dat is natuurlijk tragisch om te zien. Ja, en dus ook dwars door huisgezinnen... Ja. net als inderdaad ooit de reformatie... dat goed. ook teweeg bracht. Een schisma in dus Nederland voor het eerst... Ver... Uur sinds de reformatie zo ja. ernstig is het. Is het, is het, is het <lacht> of is het Ja, voetbal is We godsdienst. horen vandaag uh, misschien meer daarover. Want nogmaals, die ledenvergadering is begonnen. En helaas hebben we nog geen contact... met de Tjelia Bins. Dat heeft u van ons te goed. Hoe... Gaat het op de meter vrouw bij de Wereldbeker schaatsen? Misschien nog voor 11, we merken het wel. Intussen gaan we door met het volgende onderwerp. Want in de jaren 50 werd Cornelis Moerman, de arts uit Vlaardingen... bekend in Nederland en zelfs daarbuiten... omdat hij beweerde de, de therapie voor kanker te hebben ontdekt. Volgens de patiënten die hem in grote getalen opzochten, leek hij geniaal. Maar volgens anderen was hij dus echt de grootste kwakzalver van de 20 e eeuw. Jeroen Ter Brugge schreef voor het jaarboek van de Historische Vereniging van Vlaardingen de biografie over Moerman en is onze gast. Jeroen, je bent een museumman. Je werkt nu bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En jouw museumwerk in Vlaardingen bracht je op het spoor van deze Moerman. Leg uit. Ja, ik was daar directeur van het uh, plaatselijke museum. En dan krijg je inderdaad met uh, zo'n uh, <coughs> toch wel prominente inwoner te maken. En bovendien uh, was het zo dat hij in zijn uh, nalatenschap... de boerderij aan de gemeente Vlaardingen heeft uh, verkocht. Of in ieder geval zijn erfgenamen. En die moesten daar wat mee. En als je bedenkt dat zijn praktijk en zijn privéruimte daar... Hè, door hem ingericht in 1930, waarna eigenlijk bijna niks meer veranderd is... en nog precies zo bijstonden... Ja, dan moet je als museumman die dat als opdracht Ja, precies, op de boerderij dat... Hoogstad, he, daar, daar, ik geloof dat 25 jaar na zijn dood... mocht er niks aan veranderd worden en het zou een museum worden. Ja, het staat iets cryptischer in die overeenkomst. Die notaris heeft dat heel slim uh, zo cryptisch gehouden, denk ik. Want volgens mij zat hij niet helemaal op de Moermanlijn. Uh, maar er staat wel zoiets dat het tenminste 25 jaar... ter blijf, in herinnering aan Moerman en centropie in, in stand moest blijven, Dan ja. nou gaan we daar straks uitgebreid over verder. Maar we moeten toch heel even naar het nieuws van dit moment. Want we hebben nu contact met Joris van der Berg uit Tjeljabinsk. Joris. De duizend meter voor vrouwen. De ene laatste individuele afstand van de dag is zojuist voltooid. En het leek weer Nederlands feest te gaan worden. Want Boer stond op één. Leenstra op twee. Van Riesen op drie. Met nog één rit voor de boeg. En toen kwamen Christine Nesbit en Thijsje Oenema op het ijs. En de Canadese Nesbit versloeg die Nederlandse vrouwen. Ze zette 1.1597 neer. Was daarmee ruim een halve seconde sneller dan Boer, die tweede werd. Leenstra die derde werd. En van Riesen die op de vierde plaats eindigde. De Nederlandse vrouwen deden het goed, maar Christine Nesbit was de beste op de duizend meter in Tjeljapitsk. Goed, we hebben straks verder contact over de duizend meter van de mannen. Dat zal waarschijnlijk na 11 uur zijn. We waren bij Cornelis Moerman, zijn boerderij uh, Hoogstad. Het zou een museum zijn. En dan krijgen we een hele wonderlijke kwestie. En dan zitten we meteen bij wat voor soort persoon die Moerman is. Er is verzet tegen het museum, omdat Moerman niet alleen een therapie voor kanker verzonnen, waardoor die beroemd is geworden... maar ook nog een geschrift uh, in, heeft geschreven... waarin die uitgesproken antisemitisch is. Dus er is vanuit het CIDI en allerlei andere organisaties van... ja, we gaan niet een antisemiet die misschien dan wel of niet beroemd is geworden... vanwege therapie over kanker, gaan we geen museum geven in Vlaardingen. Dat is het probleem waar je mee te maken had, geloof ik, hè? Inderdaad, hij was op uh, verschillende vlakken was hij controversieel. Dat was me inderdaad met de kankertherapie, maar zeker ook wat zijn geestelijke gedachten goed betreft. Um Overigens was het de bedoeling om in dat museum juist ook aandacht te besteden... aan die krankzinnige ideeën die uh, hij op nahield. Die overigens niet alleen antisemitisch waren... maar eigenlijk tegen alle godsdiensten gericht was. Hij was ervan overtuigd dat hij wist hoe het christendom wedergeboren moest worden. Dat is ook de titel van dat geschrift wat hij in twee delen heeft uitgegeven. 1945, 1946 en 1956. Let wel, uh, na de oorlog dus... Uh, eh, alleen, ja, uh, het was natuurlijk wel zo dat uh, ja, uh, toen dat museum eraan zat te komen... Uh, <lacht> daar de vingers voor opgingen van, ja, moeten we daar wel aandacht aan besteden? En op zich uh, terecht natuurlijk. Um, ja En als ik daar nu zo op terugkijk, denk ik van... ja, de, die uh, commentaar kan ik me heel goed voorstellen. Ben ik het ook helemaal mee eens natuurlijk. Uh, aan de andere kant uh, heb ik er wel bezwaar tegen dat uh, de figuurmoerman... Um, ja eigenlijk in een doosje werd gedaan... en eigenlijk een stukje geschiedsvervalsing werd gepleegd... door te doen alsof die nooit bestaan had. Ja, maar we hebben natuurlijk toch te maken met een wonderlijke persoon. Een uh, boerenzoon die in 1930... met al enorm veel gedoe en ruzies en toestanden tijdens zijn studie... Uh, huisarts woont in Vlaardingen... en dan ook nog eens een keer iemand die allerlei uh, vrij onbegrijpelijke... Uh, uh, mysterieuze stukken schrijft over, over godsdienst. En dat is nog allemaal voordat hij begint aan zijn kankertherapie. Daar is hij eigenlijk in zijn HBS-tijd al mee bezig. Hij had grote belangstelling voor filosofie, voor religie... Uh, en dat combineerde hij en dat vormde hij om, uh, ja, tot een uh, ja, niet tot een eigen theorie wat dat betreft... maar hij, hij stelde wel heel veel vragen en hij beschuldigde heel veel. En dat is ook het opmerkelijke aan zijn publicaties is, is dat hij nou ook niet echt de richting geeft van nou die kant moet het opgaan. Um, maar hij riep weerstanden op en dat heeft met zijn persoonlijkheidsstructuur te maken. Hij uh, was niet alleen heel erg zelf uh, overtuigd... Um, maar hij leidde ook aan een zelfoverschatting. Hij dacht werkelijk dat hij uh, het ei van Columbus had. En iedereen die dat niet wilde geloven, ja, die deugde niet. En die dulde hij ook niet in zijn omgeving. En daarmee isoleerde hij zich al vanaf het vroegste begin. En dat zie je inderdaad terug tijdens zijn studie. In zijn artsenloopbaan, uh, in het kader van zijn kankertherapie. En inderdaad ook op dit gebied. Ja, je noemt hem zelfs op een gegeven moment paranoïde. Ja. Echt geestesziek ook. Ja. Ik denk dat... Uh, uh, dat hij daar inderdaad aan leed. Uh, in sommige tijden meer dan in andere, uh, Maar hij heeft... Dat, dat is echt een rode lijn in zijn leven. Hij zag overal hetzes tegen zich uh, samen. Okay. Gespannen vanuit de Vlaardingse artsen. Vanuit de, de Leidse hoogleraren waar hij gestudeerd heeft. Vanuit nou ja, de, de kankerspecialisten uiteraard. Uh, maar ook vanuit de gemeente Vlaardingen... Die, met wie hij altijd in, in conflict heeft gelegen. Ja, yeah, nou... Deze man, die op een gegeven moment dus komt met zijn kankertherapie... die heeft al deze eigenschappen tezamen. En dan ook nog eens een roeping. Laten we heel even gaan luisteren naar Cornelis Moerman zelf over zijn roeping. Maar nu, vandaag, vandaag, nu ik zo ver ben, nu ik weet dat ik het win, ben ik blij dat ik geroepen ben geworden om iets over te brengen van de hemel naar de aarde. En dat doet me denken aan mijn ouders toen ik thuis kwam. Doktertje. Doktertje. Dus mijn vader, jongen, denk nu goed na. Beloof ons dat je uit deze wereld niet zal halen wat eruit te halen is. Want als de avond komt zoals wij nu met de laatste dagen zien komen van onze leven. Dat als jij staat aan de avond van je leven, dat je kan zeggen... ik heb er iets in gebracht van blijvende waarde. Ik zal doen wat. Ik heb het gedaan. Ja, ik heb het gedaan. Je zei net al, uh, aan het eind van de oorlog hebben we hier te maken... met een wonderlijke, geïsoleerde man die patiënten behandelt. Die vindt dat hij uh, geroepen is om iets blijvends achter te laten op aarde. Hij heeft ruzie met alles en iedereen. En uh, dan komt hij met zijn kankertherapie vanwege een... Is het een, door hem gezien als een geniale ingeving van boven... dat hij uh, samen met zijn postduiven komt tot iets nieuws? Leg, leg uit. Uh, ja, nou, hij uh, omschrijft het zelf in een van zijn publicaties als, uh, als intuïtie. Hij vond het niet nodig om zich wetenschappelijk te verantwoorden. En dat zie je ook in die publicaties, want er is geen onderbouwing voor zijn theorie. Geen echte onderbouwing die aan academische kwalificaties voldoet. Um, en die intuïtie die was hem ja, eigenlijk door de hogere macht gegeven. Uh, die kwam van God zelf. En hij ziet zichzelf in die zin als een ja, vertaler van het goddelijke woord. En mensen moesten daar ook geen kritische vragen bij stellen... maar het proberen en uiteindelijk accepteren. Ja, en die intu intu intuïtie is dat hij denkt dat kanker een stofwisselingsprobleem is... en dat hij dat met duiven... Kan oplossen. Ja, hij was in die zin een, een holist. Hij zag kanker niet als een, wat hij dan noemt, een cellulair probleem. Een ziekte van een orgaan of een aangetast onderdeel van je, van je lichaam. Maar hij zag het als een uiting van een lichaam wat in zijn geheel ziek was. En hoe ja, kan een lichaam ziek worden doordat je verkeerd voedsel lange tijd hebt gebruikt. En zijn theorie is erop gebaseerd, en dat heeft hij op die postduiven uitgeprobeerd... dat uh, zijn theorie was dat als je maar goede voedingsstoffen tot je nam... Ja, dat gederailleerde lichaam, zoals hij dat noemde, weer in balans kon brengen... en dan kon er geen ja, ziekte in ontstaan en zelfs wellicht genezen worden. Kan, kan je kort uitleggen waarom duiven? Dat komt uit zijn jeugd. Hij was een postduivenhouder. En hij merkte. Die waren voor van, de hand. Die had hij inderdaad onder, onder handbereik. Maar tegelijkertijd, en dat is ja, met name door wetenschappers hem natuurlijk ook wel verweten, is, is dat hij op het spoor kwam van, van deze aanpak. De postduif als proefdier waar andere ratten en muizen gebruikten. Was dat hij in een blaadje van de firma Bayer las dat postduiven geen kanker konden krijgen. En toen kwam hij op het idee van... goh, ja, als duiven dat niet kunnen dat krijgen... Reden. en die hebben ongeveer hetzelfde voedingspatroon als mensen... heel geabstraseerd natuurlijk... ja, dan ga ik daar proeven mee doen... en ga ik proberen om dat ja, te vertalen... in een ja, voedingspatroon en een dieet voor mensen. Heb je nou, nou het idee dat hij daar ook echt proeven mee heeft gedaan. Hij is sowieso tijdens de oorlog, dat is wel een heerlijk detail, is hij uh, de, de sigaar omdat alle postduiven hem worden afgenomen door de bezetter. Hè? Ja. Dus dan maakt hij ook nog eindeloos ruzie, want dan moeten alle postduiven dood en worden ingeleverd. Alle pootjes moeten eraf, ja. Heeft hij nou echt proeven gedaan? Want er is ja. geen enkele verslaglegging van, hè? Nou, geen enkele. Dat uh, ligt iets genuanceerder. Hij heeft er nooit over gepubliceerd. Hij heeft het niet statistisch echt goed bewerkt. Wat, wat je wel vindt in zijn privéarchief, privéarchief, wat goed bewaard is gebleven... dat zijn eindeloze lijsten waar hij dan vermeldt hoeveel van een bepaald vitamine die extra aan een bepaalde duif gaf... Uh, maar de conclusie, de analyse daarvan, die vind je dan nergens in die geschriften terug. Uh, en ja, die had hij kennelijk wel tussen zijn oren. Hij zag kennelijk wat het effect van bepaalde stoffen was. En dat vertaalde hij direct in dat dieet. Maar achteraf daar verantwoording over afleggen? Nee, daar was geen sprake van. Intussen behandelt hij dus wel heel veel mensen al... Uh... Eigenlijk tijdens een studie waardoor hij ruzie krijgt... met Vlaardingse artsen. En daarna, waarin hij überhaupt met iedereen ruzie heeft... maar die patiënten die geloven heilig in hem. En die ja. blijven komen. Ja, inderdaad. Want ja, het beeld wat nu in dit gesprek naar voren komt... was vooral een man die met iedereen ruzie had. Nou, dat is niet het geval. Want hij, wat al gezegd werd... hij had ongelooflijk veel volgelingen. En nog steeds op de dag van vandaag... is er een moermanvereniging met duizenden leden. In de, de leden. is dit ook een hele gewone gedachte. Natuurlijk dat, dat kanker ja. meer is dan een cellulaire ziekte... maar dat het met... Hele houding en geschiedenis en persoonlijke biografie, et cetera, te maken heeft. Dus. Ja, in die zin uh, ja, krijgt hij nog een soort posthume. Nou, gelijk is een groot woord. Maar zie je wel dat zijn basisgedachte. Hè, dat de relatie van een gezond lichaam. Wat door voedsel bereikt wordt. En, en het ontstaan en het voorkomen van ziekte. Daar, daar, daar krijgt hij een soort gelijk in. Alleen het vasthouden aan precies zijn dieet. Wat precies zo gevolgd moest worden. Die, die starheid. Um, ja, die, die is natuurlijk uh, niet nagevolgd. En, ja, uh, maar tegelijkertijd is het wel een fenomeen. Wat nog steeds deze heeft. In de loop van de 50er jaren begint het voor de gevestigde medici... een probleem te worden, deze meneer Moerman... waar heel veel patiënten naartoe gaan... en die zich dus niet aan de reguliere uh, genezing van, van, van kanker houdt. En dan proberen ze op allerlei mogelijke manieren... via allerlei onderzoeken proberen ze aan te tonen dat het... Uh, dat het nergens op slaat? Nou, ze proberen vooral te voorkomen dat er onderzoek naar die therapie gedaan zou worden. Want ze zagen er op voorhand al helemaal niets in. En op zich niet om, om verkeerde redenen. Uh, maar het is vooral vanuit zijn volgelingen, uh, Moermans volgelingen... dat die onderzoeken uh, door het Rijk gefinancierd werden uitgevoerd. Er zijn uh, drie grote... Uh, onderzoeken geweest wat op zich voor een alternatieve geneeswijze uh, een, een unicum is. Uh, dat heeft geen, uh, geen alternatieve genezer uh, voor elkaar gekregen. In de jaren 50, in de jaren 70 en uh, in de jaren 80 nog. Uh, en steeds weer met de conclusie dat er geen statistisch uh, bewijs is dat het effect heeft. Uh, en dat was natuurlijk steeds tegen het zere been van ja, Moerman en zijn volgelingen. Ik zal de gelovigen niet nee, nee, en dan, ja, dan ontstaat er steeds weer een discussie... over de, de waarheidsgehalte van die onderzoeken. Laten we heel even gaan luisteren naar Moerman zelf. Want hij is zijn hele leven lang boos gebleven, geweest en gebleven... over het feit dat hij geen gelijk heeft gekregen. Maar meneer, als ik je nou zeg dat elke 14 dagen... Hier in Nederland duizend mensen aan kanker sterven. Dan ben je toch stapel idioot. Als je niet begrijpt dat je niet morgen of overmorgen... maar onmiddellijk moet ingrijpen bij die, bij die duizend mensen. Ik heb er geen belang bij dat over 14 dagen er weer duizend mensen dood zijn. Maar het moet eerst onderzocht worden, anders laten we ze sterven. hoor. kan ons niks schelen. Wat geeft het? zoveel meisjes op de wereld, je kunt ze door, laten, door een zootje laten sterven. Maar het moet wetenschappelijk wezen, wat er was voor We stappen niet. En als je dan vraagt, wat is dan die wetenschap? Dan weten ze het niet. Net als in de tijd van Galilee, wist het ook niet. Je weet het nog niet. Ja, een, een, een boze Moerman in een prachtig interview... wat Aard Giesel, geloof ik, voor artsenij uh, ja. gemaakt heeft met en hem. Moerman was toen Leiden. al in de negentig. Ja. En dat hoor je ook duidelijk. Ja, maar dit is... Typical moerman. Ja, ja, hoor. Ja, en uh, ik vind dat jullie die, uh, die stukjes ook heel goed gekozen hebben, want dat is eigenlijk ook de essentie uh, waar het om draait. Um, hij miste de realiteitszin dat de gevestigde medische wereld natuurlijk ook voortgang boekte. En ja, niet langzaam, maar heel erg snel. Met name in die naoorlogse jaren. En dat, uh, dat, daar was het niet alleen niet mee eens, hij volgde het ook niet. Dus hij begreep ook niet echt wat er gebeurde. Uh, en ja tegelijkertijd is het zo dat hij niet alleen zelf overtuigd was... van de waarde van zijn therapie, eh, maar dat dat ook wel oprecht was. En dat is ook iets ja, wat je in, in de analyse van zo'n persoon mee moet nemen. Hij deed het niet te Nee, en, en heel veel mensen geloofden ook in hem. En ik meen dat een van die onderzoeken dat ook uiteindelijk heeft uitgewezen... dat misschien dan wel niet de therapie of het dieet zou hebben geholpen... maar dat hij patiënten wel... Vertrouwen gaf, ja, aandacht gaf. Daar is hij niet uniek gaf. in, want dat hebben veel alternatieve genezers natuurlijk. Uh, ja, je moet je voorstellen dat als je kanker hebt en je wordt bestraald of je krijgt een chemotherapie, dan moet je je ook overgeven aan de arts. Wat hij deed, is de mensen een, laten kiezen voor een dieet en dat ook de verantwoordelijkheid geven om daar zelf mee bezig te zijn. Uh, de patiënt kon dus zelf helpen, in ieder geval hij had het idee, om daar iets aan te doen. En ja, daar put je kracht uit. Bovendien, ja, dat dieet was op zich niet verkeerd. Je conditie werd daar in principe ook wel beter van. Dus mensen voelden zich ook vaak wat beter. En hadden het idee van, ja, het slaat aan. Ik heb er een baat bij. Of dat uiteindelijk dan resultaat uit. Dat, dat is een hey, tweede punt. Want is ook allemaal in de jaren zeventig. Dat, en dan is de reguliere geneeskunde, als het om kanker gaat, nog vrij machteloos. Dat speelt ook een rol, denk ik. Ja, het kwam natuurlijk wel heel sterk op. Maar sloeg een hele andere weg in dan, dan hij die volgde. En je ziet pas eigenlijk aan het eind van de jaren 80, jaren 90, dat die, die, die wegen bij elkaar komen. Ook het uh, Koningin Willemina-fonds uh, gaat dan meer aandacht aan voeding geven. Ja, toch blijft dat er vanuit de vestigde artsen hij altijd is moerman bestreden. Ze ja. zagen hem wel altijd als een, als een gevaar. Ja, en dat komt omdat hij juist zoveel volgelingen had. En, en nog steeds, toch? En nog steeds, ja. ja. Want er is nog een moermanvereniging, ja. er zijn nog ja. moermanartsen. Die overigens niet uitsluiten dat patiënten ook gewoon reguliere artsen mogen bezoeken. Nee, er is nu een samen op weg uh, gang aan de gang. Ja, met religieuze al, termen te gebruiken of het over het christendom. Ah. Ja. Maar al met al uit jouw uit jou boek, uit jouw biografie... Ik kan me niet voorstellen dat je die man lang bestudeert... en dat je toch sympathie voor hem op kan brengen. Want nee, het blijft heb... iemand nee. die... Nee, nou ja goed, sympathie uh, in zijn persoon al helemaal niet. Want nee. ik denk dat ik uh, binnen vijf minuten de grootste ruzie met hem gekregen zou hebben. Als Zoals iedereen, zou geloof ik. Hebben. Nee, ja. Uh, maar ja, aan de andere kant een klein beetje sympathie. Omdat hij oprecht probeerde patiënten uh, ja. Ja, te helpen. ook. Je toch ook bij Loede Palingboer, Geert Hofmans, et cetera. Prachtig U hoorde reintje. Jeroen ter Brugge over zijn biografie, over Cornelis Moerman. Hartelijk dank. Wij zijn er weer na het nieuws van 11 uur. Wij, de radio, de, de betrouwbaarste organisatie <laughs> van Nederland... volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. En we zijn er dan met een gesprek met fotograaf Karel van Hees... over zijn prachtige boek over de Rotterdamse bokser Cor Everstein. En met de geschiedenis van de beeldende kunstenaarsregeling. Tot straks, tot na 11 uur. Dag mm Zometeen van kwart over twaalf tot twee, de perstribune. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u kwijt. NOS-verslaggever Peter Tervelde vertelt over zijn nieuwe boek. waarin hij afrekent met het geloof. Zo is het ooit geweest en nu is het ook klaar. Oud-voetballer Reggie Blinker over een life after football. Dan moet je over nadenken tijdens je carrière wat je daarmee wil gaan doen. En de onthulling van het nieuwe Radio 1-hoorspel. Via het grindpad besloot Gerard Baltasar Willem van Oranje te benaderen. Zometeen van kwart over twaalf tot twee, de Ter tribune Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe roman van Stephen King. 22-11-1963. De dag dat John F. Kennedy werd vermoord. Wat als die fatale dag voorkomen had kunnen worden? Was de wereld dan een betere plek geweest? Lees 22-11-1963. De nieuwe Stephen King. Koop het nu. Vanavond in Caro Onthullende feiten rond de vuurwerkramp. Dat uh, zaken hebben plaatsgevonden tussen drie uur en half vier. die wat tot nu toe onder tafel zijn gebleven. Geheime bandopnames werpen een ander licht op de zaak. Dat en meer in Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Dit is Radio 1.